Goedenavond, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Duikers hebben nog een lichaam gevonden in het gezonken jacht voor de kust van Sicilië. Eerder werden er al vier lichamen geborgen, waaronder die van de Britse techondernemer David Lynch. Ook zijn dochter werd gevonden. Maandag sloeg het zeilschip om. Sindsdien werd er gezocht naar vermisten. Het was best lastig voor duikers om in het wrak te komen, vertelt deze Britse verslaggever. Vijftien access is access debris is around and in the way as well. 15 mensen konden worden gered, onder wie een Nederlander. Italiaanse reddingswerkers zoeken nog steeds naar één vermiste. Bij een explosie in India zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen. Het gebeurde in een fabriek. Persbureau Reuters zegt dat er 30 gewonden zijn gevallen. Sommigen zijn met flinke brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Het is volgens lokale media de derde explosie in korte tijd bij dezelfde fabriek. In Utrecht gaan twee van de vier concerten van Zomerstadion Live op het jaarbeursplein niet door. De gemeente gaf eerder een vergunning voor die concerten, maar het geluid daarvan verstoort de musicals in het Beatrix Theater. De rechter zegt nu dat de volumeknop van de optredens flink omlaag moet. Volgens de organisatie van het festival zit er niks anders op dan de twee concerten te cancelen. In het afgelopen jaar spoelde er een boel zeeschildpadden aan op het strand, 13 in totaal. De dieren waren erg verzwakt en werden in Diergaarde-Blijdorp opgevangen om aan te sterken. Dan gaan ze eerst in een bak met koud water, de temperatuur waarop ze opgevangen worden. Dan gaan ze langzaam, zeker stapje voor stapje, opwarmen tot een graad of 22. En dan uh, hopen we dat ze gaan eten. Ze krijgen een gezondheidscheck, een paar keer zelfs. Ze krijgen medicatie indien nodig. De meeste schildpadden hebben het helaas niet overleefd. De anderen worden nu uitgezet in de zee waar ze thuis horen. Vanavond overal droog. Morgen is er meer zon dan vandaag. Het wordt ook weer iets warmer. Tussen de 22 en 26 graden dan. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. -M -M. Met nu jouw keuze ZFM. Vanavond met Piet Rossel en Tim Groof en twee leden van de Haarlemse Bluesband John de Revelator. Vandaag in deze aflevering van de Krochten aandacht voor de Harlemsgroep John the Revelator. Een bluesband uit Haarlem die al meer dan 50 jaar geweldige bluesmuziek maakt. Hier bij ons in de studio zijn twee leden aanwezig met wie je samen op zoek gaat naar de wortels van de Nederok en natuurlijk de geschiedenis van John the Revelator. Kunnen jullie je even voorstellen? Ja, ik ben te... Tom Huysen, ik ben zanger, bassist en medeoprichter van de band in 1968... Ja, ik ja. ben Charles van Heuvel, ik uh, wou de Zandvoorts en ik uh, ben ook een van de oplichters, maar ik ben er in 1971 uitgestapt. Drie jaar later? Drie jaar later, ja. Ik zag dat jullie op Mendel College ja. begonnen zijn, hè? Klopt, ja, ja. Ja, ja, ja. Wij zijn van het Triniteitsmuseum. Oh. Oh. Oké. Okay. <lacht> nou, dat is dan wel een mooi verhaal, want ik zat namelijk op het Triniteitsmuseum. Ja. Maar daar ben ik van afgetrapt. En... Toen moest er iets gebeuren en toen zei ik tegen mijn ouders dat. Niet alleen had ik problemen op het triniteits, ik had thuis ook wel wat problemen. Okay. Dus ik zei van nou ik wil wel naar Londen. Ah, okay. Want daar gebeurt het. Ja. Dan praat ik dus over 66, 67. Ja. En uh, nou, dat is ook gebeurd. Toen ben ik naar uh, Londen. Daar heb ik zeg maar uh, anderhalf jaar uh, gewoond. Ja, en dat is echt fantastisch geweest. Want daar ben ik dus echt met, me, met de neus in de boter gevallen. Want ja, dat, goed, dat, kop, ja. daar heb ik dus, zeg maar, de bluesmuziek, die Engelse bluesmuziek van, van John Mayle... maar van Fleetwood Mac, The Cream, Jimi Hendrix. Nou ja, dat heb ik allemaal live gezien. Ja, en ja. Uh, ik had dan ook het geluk dat ik uh, opeens dacht, ik vind het zo geweldig. Ik moet dit opnemen. Dus ik heb toen een bandrecordetje gekocht. Ik heb toen veel concerten van John Mayle en ook Fleetwood Mac ja. heb ik uh, opgenomen... Ik ah. ben daarmee ook bevriend geraakt, zowel met John Mayle als met, uh, met Peter Green. Ik ben toen ook interviews gaan doen, twee en zo, met die, met die jongens. En, ah, ja, ja. en ja. Uh, toen kwam ik terug in Nederland, want ik moest toch wel de school. Nou, ja. niet, niet meer de Triniteits, dus <laughs> nu het Mendel, moest ik afmaken. Ja. En ik kwam met die bandjes en ik wist ja. bij één ding, dit wil ik. Aha. Ik wil muziek maken. Ja, ja. Nou ja, en toen trof ik het waanzinnig. Niet alleen Charles, uh, een geweldige pianist. Ja. Maar er was in de klas waar ik ook kwam, zat Jos de Wilde, was een geweldige slidegitarist. Oh, ja. Ja. En, uh, nou ja, en, en op school zat ook Frans de een klei. Ja, en ja, Gus ja. die is van, ja. van, van, van Berlaus. Nou ja, met die mensen zijn we gewoon aan de slag gegaan. Maar interessant nog even over die Londense blues zien. Dat moet heel bijzonder geweest zijn. Om dat van dichtbij mee te maken. Ja. Moest je daar echt naar op zoek? Ik bedoel, bestond de een Marquis Club oh, Ja, ja, Ja, nee, ja. de Marquis Club. Ja, daar, daar was je gewoon elke dinsdag. Ja. Want elke dinsdag speelden daar geweldige bands. Dat ik heb. Uh, ja. ja, nee, dat was echt uh, was een geweldige, geweldige tijd. Maar er waren dus heel veel clubs. En er werd heel veel gespeeld of zo. Ik ben nog een tijdje een soort rody geweest. Een beetje, een, een beetje hulpje hoor. Stel niet zoveel voor, ik kan ook geen rijbewijs of zo. Maar met, met John Mail, dus ik ging overal heen en mee. En uh, ja, het was, het was echt voor mij persoonlijk... Uh, wel de mooiste muzikaal dan zeker de ja, mooiste tijd had je toen al ambitie uh, ongetwijfeld om, om zelf een, een goede gitarist, bassist, zanger te worden Wil nee, nee, het is wel, wel zo ik, ik ben wel opgegroeid uh, dat ik gezongen heb altijd uh, op de koorschool van Dr. Kat in Arnhem Begin, ja, uh, nou ja, maar dan hebben we al uh, kerstmoes in de kathedraal. dat was dan toch al de eerste LP <laughs> waar je op stond ja. <laughs> dus uh, ik heb altijd wel iets met, met zingen gehad of zo. En, uh, maar ja, door die, door die. Ja, door dat te horen. Ik werd er zo emotioneel van. Ik vond het zo geweldig. Toen yes. dacht ik, ja, dit wil ik. En ik had dus het geluk dat ik dus een paar jongens trof die dus wel al goed muziek konden maken. En ik weet nog goed dat Jos de Wilder tegen mij zei. Want er moest er ook nog een bassist komen. Nou, ga jij maar bass spelen, want dat is zo moeilijk niet. Dat lukt jou ook nog wel. Nou, zo is het eigenlijk ook gegaan. Zit je in goed gezelschap. Ja. Maar Jos de Wilder en uh, nog een aantal anderen... die hadden al een beentje. Ja, oké. Okay. En uh, dat staat ook in het voorwoord, geloof ik, van... Uh, de box. Ja. Uh, wij uh, konden in de kerk van Overveen, konden wij uh, een koor gaan begeleiden. Uh, de deal was dat wij dan zondags uh, met een koor zouden optreden, de zogenaamde ja. beatmis. Dat was ja, oh, dat tijd, toen een uh, tijdje. Ja. We hebben geloof ik hier in ook nog gespeeld. Ja. En als uh, tegenprestatie mochten wij oefenen. Eerst in de kerk. Hè. Ja. Ja. En in het vooruitzicht werd gesteld dat wij een uh, zangcombinatie konden krijgen. krijgen. Ja, oké. Okay. Ja, de kerk heeft toen uh, een Dynacord Rex gekocht, een versterkertje. Voor je ja. die eruit ziet, ja. Ja, geweldig. Rex. Maar het mooie was: er was één versterker daar werd zijn piano over versterkt. Ja, ja. Mijn zang en mijn bas en gelukkig hadden de twee gitaristen die we toen hadden hadden allebei wel een klein versterkerje. Oh. je ging op pianoles en dan ja. ging al, moest je al die boekjes doorspelen. Klopt, en, uh, dat, dat is het. <laughs> maar nou, toen ik ja, 13, 14 was, had ik daar wel genoeg van. En mijn vader uh, kende een pianist die wij akkoorden bij leerde. Oké. Okay. En toen kwam ik in aanraking met uh, muziek van uh, Count Basie. Oh. Met die hele <coughs> ja, linkerhandpartijen. Ja. Ja, zo is dat er ook uh, gekomen. Oké. Okay. Ja. Piano versterken op het toneel was in die tijd een klus hoor. Want uh, ik had een hele dure microfoon gekocht. Uh, Sennheiser. Ja. Maar het, uh, met één microfoon redde je het niet. En dan ging ja. over zo'n zo klein bokje. Maar je ging altijd met een piano op. Opstappen. Nee, dat, dat was het natuurlijk. Dat kon niet die tijd niet. Nee. nee, dat had je niet. Dus nee. uh, er werd een optreden werd vastgelegd. Ja, stond er stond een piano. Ja, stond er stond een piano. Ja, dat was een wrak meestal. <lacht> dat <was> een barrel. <lacht> moest je wel afwachten. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Ja, dus dat was het enige voordat dat hij eruit stapte. Dus ja. Dat was echt een drama volgens Maar Goed, hij heeft het wel goed gedaan in die zin. Ik zeg altijd, Charles is op het hoogtepunt uitgestapt. Want we hadden net dus op een gegeven moment... Een, uh, zeg maar het Loosige Jazz Concours gewonnen. Ja. En we waren op televisie geweest. En live. En we hadden een prachtige plaat uit LP van uh, Op Dekka. Ik zei altijd, we zaten op het label van de Stones. Ja. Op ja, Dekka. Ja. Wild Blues. Wild en toen Blues, zei, ja. Uh, toen ja. zei Cheryl, ik, uh, ja, ik stop ermee. Ja. Dus uh, ik zeg altijd, hij is op zijn hoogtepunt uh, gestopt. Ja, ja. Hadden ja. wij ook moeten doen. Maar ja, op de een of andere manier bleven wij toch hangen. Dat was nog wel een interessant ding. even. Op een gegeven moment, omdat we dus op televisie waren en dat Lozen de Testconcours hadden gevonden. En heb ik toen een interview gedaan met Jip Koolstein. Nou, Jip Koolstein was van de Telegraaf. was een dubbopjournalist ja. van Nederland ja. of zo. En, en bij Jip ging het zo dat je dan bij hem thuis. en dan stond een paar kratten bier en die ging gewoon op. <laughs> dus er werd wel ja, lekker ja. gepraat, zullen maar zeggen. Ja. En op zaterdag stond er dan echt pagina groot een interview. Over, over de band en, en. En daar stond dus letterlijk. En ik heb dat interview nog hoor, dus dat ligt prachtig die tekst. Maar dus, ik werkte toen. Bij ProPharma Dat was een, een farmaceutisch concern hier in. in. in Haarlem. En, dus, en daar stond op van nou. Tom is enorm blij met het succes van de band. Maar hij is nog veel blijer met het idee... dat hij nu binnenkort zijn baan kan opzeggen. <lacht> en nou is het zo. Er stond in de Telegraaf. En die baas van mij, ja, die, las, van toen, die las dus de Telegraaf. Dus die zit daar zaterdag. Die zit daar die krant te lezen. En die leest dat. En die komt zo binnen. Ik zei, ah joh nee. Die krant, schrijf schrijven maar wat. Maar uh, daarna was het bij mijn carrière bij Profarma. Wel, uh, ja. wel, uh, wel voorbij of zo. Maar nog eventjes terug. Nee kijk, het was... Dat um, wij hebben in die zin wel uh, we hebben een hele goede periode gehad, alleen we hadden een, een pech. Uh, Tony Vos was onze producer, ja. die was op een gegeven moment ook de producer van QE en de Blizzards. Toen QE en de Blizzards overgingen naar een ander, ander, uh, ander platenlabel, toen was je dus op zoek naar een nieuwe band en dat werden wij. Okay. En, hij heeft ons, de, ja, ik bedoel, wij waren echt groen als gast. We waren nog nooit in de studio geweest. Ik bedoel, nee. dat was echt. Die moest, eh, ik bedoel, we waren natuurlijk volstrekt nog niet in die zin professioneel. Maar het vervelende is dat uh, Tony Vos toen een heel ernstig motorongeluk uh, heeft, uh, heeft gehad. Oh. En dat helemaal uit beeld was. En bij Fonogram, ja, Blues, dat was toch een beetje aan de zijkant of zo. Dus wij, wij hingen er gewoon een beetje bij. En we hebben toen nog een tijdje, uh, zijn we nog opnieuw opnames gemaakt met Ruud... Uh, uh, ja, Ruud van Hemert. Of Hans van Hemert. Ja, ja. okay. Maar Hans van Hemert was vooral in de la la la en in de hele commerciële, uh, nee. hele commerciële dingetjes. Dus ja, dat wat hij nou met die muziek van ons moest, dat, dat was ook niet zo duidelijk. Dus die, die, nou ja. Ja. En dat, he, dat heeft al een beetje, dat heeft ons wel een beetje te kosten, kosten. Er heeft geen continuïteit in gezeten toen. En we waren zelf nog niet nee. voldoende op orde om te zeggen van ja, maar dat geeft niet, want we kunnen wel die en we gaan weer ja. zo ver. I need someone's arms To hold and squeeze me tight Now when the night begins I'm out of end Because I need Your love so bad I need some lips To feel next to mine I need someone to stand up And tell me when I'm lying And when the lights are low And it's time to go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 Stop driving me mad Oh, because I I need your love so bad Need a soft voice To talk to me at night I don't want you to worry, baby I know But please, baby, bring it to me, because I need your love so bad. Maar jullie zijn er weer bovenop gekomen? Ja, nee, we zijn wel doorgegaan. Maar ik zeg ja. al eerlijk, we zijn natuurlijk nu al ruim 50 jaar. Dus, maar het is er 53 jaar nu of zo. Uh, uh, on the road. En dat zijn we ook altijd blijven doen. Uh, ja, en weet je, je hebt gewoon geweldige periodes gehad. En je hebt minder periodes gehad. Want ik bedoel, ja. op een gegeven moment toen die disco kwam... Ja, toen was het ook helemaal... Het was blues het was totaal niet ja, in of zo. Er was ja, totaal ja. geen interesse ja. in bluesbands of zo. Ja. Ja. En, en daarna kwamen de periodes wel weer van blues. En op dit moment zie je gewoon... Ook weer jongere mensen, niet dat die naar ons concert komen. Want dat is helaas niet zo. Maar wat je wel ziet, is met zo'n Joe Bonamassa of zo, dat hij toch ook wel ja, een heel jong en nieuw publiek ja. aantrekt. Ja. En ook weer terugvalt eigenlijk op die Londense blueszine, want dat is daar toch ook zijn grote inspiratie. Uh, ja, toch wel. In inspiratie, okay. van, absoluut. Ja, ja, Jimmy Hendrix mm. Clapton en, en uh, die tijd. Nou, dus, ja, John uh, Mail is heel belangrijk geweest, vind jij. Ja. Nou, John Mail, ja, die, die, die is heel. Ja, ja, ja, voor mij persoonlijk is hij heel belangrijk geweest, ja. sowieso. Maar gewoon vind ik ook echt wel voor, voor zeg maar de ontwikkeling van, uh, van de Britse popmuziek. Ja, okay. Als je kijkt wie die allemaal gehad heeft, natuurlijk met, uh, met Eric Clapton. Ja. En toen kwam Peter Green. Ja. Ja. Ja. Dat is mijn all-time favorite. Dat vind ik echt de meest fantastische gitarist ooit. En toen Mick Taylor. Ja, dat ja, ja. Ja. Nou, Daarna ja. heeft hij nog weer met Walter Trout en uh, nou, dan vergeet ik nog een paar namen. Maar John, echt. Van Fleetwood Mac, John McVie? John McVie, ja. ja. Die heeft ook in de die Ja, nee, nee, nee. ja, ja, ja. Nou, Fleetwood Mac is sowieso uit, uit John Mel's toesprekens voortgekomen. Peter Green en John McVie en Mick Fleetwood, die speelden die broek, uh, bij John Mail. Ja, die speelde bij John Mail. dat was dus uh, zeg maar in, uh, in 7, 67, begin 67. En op een gegeven moment wilde Peter Green gewoon zijn eigen band. En die noemde hij toen al gelijk Fleetwood Mac, omdat hij dus Mick Fleetwood wilde. En die had hij ook gelijk als drummer, maar hij wilde ook John McVie, de bassist. Maar John McVie, die... Had eigenlijk wel een goed baantje bij John Mail. Want John Mail was je wel verzekerd van ja, veel optredens. Dus ook inkomsten. Ja, want die jongens ja, moesten er natuurlijk tuurlijk, van leven. Ja. Dus die vond dat toch een beetje eng in die tijd. Ja. Om die overstap te maken. Ja. Maar goed, op een gegeven moment heeft, heeft John McVie uh, toch gewoon die overstap gemaakt. Ik heb dus echt die beginperiode meegemaakt. En je moet echt voorstellen dat, dat John Mail speelde. En zelfs ook met de Early Fleetwood Mac of zo. Dat we daar met een vrij klein groepje. Altijd naar de concerten gingen. En we ook wel concerten mee hebben gemaakt. Oh, ja. Dat de eigenaar zei van. Nou jongens hier heb je geld. Ga maar weer naar huis. Want uh, dit vinden we geen muziek. Nee. Dat hebben we dus gewoon meegemaakt. Okay. En toen ik terugging naar. Vanuit Engeland terug naar Nederland. Naar Haarlem. Toen had ik dus ook toch contact met Peter Green. En die heb ik nog. Ik heb nog brieven van Peter Green. Maar ook van John McVie. Want ik zou een tournee voor ze regelen. Hier in Nederland. Oh, Oké. Okay. Optreden. En in die brief staat ook letterlijk, we komen spelen, uh, 50 pond per week. Nou, een pond was toen 10 gulden, dus ja. 500 gulden. <laughs> dus nou ja, ik moest daarmee aan de slag, daar was ook nog niet zo ervaren, want ik had nog nooit een optreden. Gegeven, dus dat kostte even. En, en, en toen gingen we op een gegeven moment, brachten ze niet your love for bed uit. Oh ja, ja, ja, ja. En dat werd een hit. Ja. En vervolgens, ik was nog bezig om te kijken hoe ik die band allemaal kon plaatsen. Want dus ik kreeg een brief van de manager. Uh, by the way, Tom, uh, uh, it will cost you 5000 pounds. Ja, een uh, hit, dat hit inderdaad. Dat, ja. dat, uh, het geeft gewoon even aan dat je echt die hele beginperiode mee hebt gemaakt. Dat al die bands nog bezig yeah. waren om, yeah. om zich waar te maken. Ja. En later natuurlijk allemaal verschrikkelijk groot zijn geworden. Oh. Delta, way out on that bomber's road. Now you know I'm leaving Chicago, and people I show do hate to go. Now you know I'm leaving here in the morning Won't be back no more Well I know my little baby This girl don't know what a shape I'm in You know, I have a hand on loving boys, you know, and God knows when. Now, you know, I just been sitting here thinking, wonderin', what in the worshiping. come down I feel like crying but you know the tears won't come down uh, you know i got a funny feeling i'm gonna have to leave your town ja Maar was jij ergens groot fan van? Ja de Rolling Stones, maar nou, niet zo oh, adeptisch oh, hoor. Dat. En uh, uh, John Will. En Albert uh, James... Albert James, ja... Eddie Boyd, ja. de pianist... Okay. ja, de ja. ja. Spen, denk ik... Oud de ja, ja, ja. ja... Allemaal zwarte mensen... Ja, ja. En, en, dan, maar daar hebben die jongens het ja. ook allemaal van natuurlijk... Nee, want dat is oh. aardig... We moeten het natuurlijk ook echt over de blues hebben... Want ik, ik ben nu een ander interviewtje ook aan het inlezen... En dan heb ik iets over de nits... En Robert-Jan Stips... Ja, die zegt ja. ergens... Ik denk, dat moet ik even voor jou voorleggen... Ik speel geen blues... Daar heb ik niet zoveel gevoel voor... Ik heb nooit zoveel pijn geleden. Dat is ook natuurlijk wel een beetje mooi hoor. Ja. Maar ja. Uh, wat, wat houdt jou 50 jaar lang uh, gebonden aan de blues? Nou. Wij, kijk, ik, wij noemen per de definitie van wat wij maken blues. Maar je ziet, wat, we hebben ongeveer nu iets van 16 albums uitgebracht. En op die albums vind je ook wel dingen die mensen niet misschien gelijk zouden associëren ja, met blues. Dat te, te maar te dat vermaakten. is natuurlijk gewoon met, met al die bluesbands. Want de Stones, die zijn mm -hmm. natuurlijk ook helemaal echt begonnen vanuit die blues. Hè. En een beetje van Chuck Berry-achtig en die rock'n'roll. Maar ook wel die blues invloed of zo. En je ziet gewoon, die ontwikkelt je dan gewoon verder. Ja. Maar, uh, de, ja, ja, ik vond het wel grappig opmerking over die pijn. Kijk, ik bedoel, het gaat gewoon om uh, ja, die muziek. Ja, ik denk dat het voor iedere generatie geldt. Dat je elke generatie heeft behoefte aan, zijn, zijn, aan, aan een muziek waarmee. Je kan identificeren wat voor jou ja. iets heel belangrijks is. Op dat moment, en ja, per definitie ja. is het dan niet van je ouders of zo. En toen, in nee. onze tijd was het al helemaal zo. We ja. vonden het ook goed ja. omdat onze ouders het natuurlijk helemaal niks vinden. En ze vroegen godsnaam af: wat, wat ben je godsnaam mee bezig of zo. Uh, ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Maar ja, weet je, blues is een geweldige format om je, om je emoties kwijt te kunnen. Ja. Ja. En je hoeft natuurlijk niet zwart te zijn om te kunnen janken en om te kunnen huilen en om verdriet te hebben en om op een gegeven moment je hart uit te willen zien. Daar hoef je niet zwart voor willen te zijn. Nee, alleen geef wel nee. toe, die zwarte doen het wel even beter. Ja. Dat wel. Die, die stem alleen al. die hoog <laughs> ja. en aardig goed gewoon. Ja. Ja. Maar het is toch interessant dat, dat iemand als Peter Green, ik ken zijn achtergrond niet precies, maar een Londense uh, arbeidersjongen, dat hij... Ja dat hij die snaar ook weet raar. Ja. Dus maar goed, die, dat, dat nummer Not Your Love So pet. dat is dus van uh, Little Willie John. En dat is dus een Amerikaanse... Uh, eigenlijk meer een... wel een beetje bluesy, maar eigenlijk als je de platen hoort... van Little Willie John dan is het eigenlijk een beetje... die wilde ook een beetje Dean Martin-achtige dingetjes doen of zo. Hè? Dus dat was best een beetje entertainmentachtig. Ik, ik had altijd gedacht dat het van Peter Green was. Nee, nee, nee. nee, nee, ja. nee, nee. nee, is nee. Het is nee, ja. van Little Willie ja. John. Nee, het is van nee, John. En... Uh, en als je die plaat draait, dan hoor je van... oh, dat is een bijna een, een beetje zwarte entertainer. En, eh, maar die had dus ook dat nummer, wat een mooi nummer was of zo. Maar ja, ik bedoel, op het moment dat jij liefdesverdriet hebt... en jij gaat erover zingen en je hebt ook een, een goede stem... ja, wat, wat, wat let jou om dan je ja, emotie in je gevoel? Maar dat moet je dan wel hebben natuurlijk als zanger. En niet iedereen kan dat. De, eh, ja, niet iedereen kan emotioneel zingen. Die kan wel emotioneel zijn, maar die kan het niet uiten in nee. de zangvorm... En ik vind dat wel een absoluut essentie voor, voor, voor blues of ja. zo. Ja, dat je gewoon wel die, die, die emotie laat voelen ofzo. Wat ja. nou we daarover hebben, wij zijn een beetje op zoek naar de wortels van de nederok. Eigenlijk, van hoe is uh, ja, uh, de Nederlandse muziek ontstaan eigenlijk? Hè? Is het inderdaad de Tumor Brothers of zijn het toch? Uh, nou, andere en, mensen een ja, die de, de Tumor Brothers zijn wel heel erg bepaald geweest hoor. Ja, zeker. toen komt die documentaire zien, maar dat is gewoon echt zo. Dat die, die, die, die waren ook echt hun tijd ver vooruit. Ja. Die, die konden al dingen op, op gitaar en dingen die mensen die gitaar wilden spelen. Dachten, wat gebeurt hier? Wat doen ze? Wat, dat is buitengewoon. Ja. Maar het moest allemaal nog uitkristalliseren. Hè? Want misschien weet je dat toen de, de Stones optraden in het Koorhaus. Maar dan is hij natuurlijk de hoofd Ja. Maar het voorprogramma, daar traden de folio's op. Ik was van de folio's gehoord. Nee. Ja. En de folio's. Nee. Samen in een bootje en in een slootje. Ja, dat is we heel veel. Ja, ja. ja dat soort dingen. Eh. Ja. Dus het moest toch helemaal in elkaar hele ja, passen. Het ja, ja. ja. ja. is ook een heel groot fiasco geworden, dat concert. Ja. Maar ze op... zeggen wel eens dat de eerste Nederlandse rockplaat was uh, komt van het dak af. Ja. En niet de Tierman Brothers, nee. Ja, maar goed. Maar de, ja, dat heeft misschien ook. Ja. Ja. Heb je dat? Nee. Nou ja, weet je, er zijn allerlei invloeden en er gebeuren allerlei dingen. En ja. wat Charles zegt wel, het moest wel zijn. Want dat was wel de tijd. Ja. Je had de, de, de Blue Diamonds en zo. En, en, en, en de Foyo's en, en, en dat soort en Dat was natuurlijk allemaal heel braaf en heel netjes. En ja. Ja, dat kon je rustig ook op de televisie zien en gewoon ja. iedereen rustig blijven zitten. En wat er dus in Engeland gebeurde, was natuurlijk dat daar dus echt gewoon die hele, ja. hele blues- en rock scene ontstond. Want het was natuurlijk ook, ook die pop Bands, ja, al ja. die popbands en zo. En, uh, uh, en maar dat waarde naar Nederland wel vrij snel over. Dat werd hier wel goed opgepakt. Ja, Want bijvoorbeeld okay. ja. wij hebben toen in de beginperiode heel veel in Duitsland gespeeld. Oh, ook nog. Ja. En maar de enige reden was gewoon omdat er überhaupt in Duitsland geen bands waren die dat, die dat konden oh, spelen. Oké. Okay. Dus en Duitsland heeft wat dat betreft, is precies veel, veel later ook maar zeggen, ontwikkeld echt met bands en uh, en zo. Ja. Oh shit. Ja. heeft er ook wel een mooie muziek voor te nou, Absoluut. natuurlijk. En, uh, Marks, Absoluut. Heb wel, uh, hebben wij invloed gehad op de rest van de wereld? Ja, nou nee, nou ja, dat, dat, weet ik even. Ja, dat weet ik niet. Er zijn natuurlijk wel een aantal mensen, kijk zoals bijvoorbeeld Focus, zoals natuurlijk wel iets later. Ja. Maar die heeft natuurlijk ongelooflijk indruk in de wereld achtergelaten. En ik weet ook nog wel dat Melody Maker op een gegeven moment ook Jan Akkerman gekozen dat, dat, dat, dat jaar tot de beste gitarist ja, van de wereld. Klopt, ja. Uh, ja. Dus die hebben toen wel heel veel indruk gemaakt. Uh, ja. focus. Ben je daar ook van, uh, van, best, van lijstjes beste gitarist? Dat is natuurlijk zeer Nee, Ik zeg altijd, ik word er altijd een beetje opstandig van. Want elke keer hoor ik dat weer op de radio of op de televisie. En de beste, dit de beste. Ik zeg, dat bestaat niet. Er bestaat geen de nee. beste gitarist. Dat bestaat niet. Want wat is dan je norm? Wat zijn je objectieve metingen om te ja, zeggen hij is okay, de beste? Ja. Is dat dan de snelheid? Ja. Is het dat hij het ja. meeste platen heeft verkocht? Crazy, dus wat ja. je wel kan zeggen: wie is jouw favoriete gitarist? Ja, en waarom is dat dan? Nou, ja. mijn favoriete gitarist is Peter Green en ik kan heel goed uitleggen waarom dat is. Maar en je kunt allerlei maatregelen zeggen of deze band is de beste band, nee, is de best verkopende band ooit. Ja. Dat zou kunnen. Ja, ja. Als het toch klopt, maar hè, dat zou wat, kunnen. Wat onderscheidt Peter Green van ik noem maar wat van Eric Clapton? Kun je dat uitleggen? Ja, nou, ik vind Eric Clapton ook een waanzinnig gitarist. Al, al is het wel zo dat het wel heel erg lang geleden is dat, uh, dat Eric Clapton een goede plaat heeft gemaakt. Dus uh, ja, dat vind ik wel, geleden, uh, je, je ja. ziet gewoon, nou, hij is gewoon ongelooflijk blij. Ja. Ongelooflijk luid. Nee, dat is ook zo. Hij, de beste concerten die de laatste jaren ook weer gaf. Dat was op een gegeven moment dan ook. Dat hij dan ook weer Stevie Winwood meedeed of zo. Of, of een ander, een goede gieterist of zo. Ja. En dan zegt hij ook zelf. Ja, dat heb ik ook nodig. Want dan word ik weer eventjes laten zien dat ik het ook, ook ah, kan. Okay, ja. Hij is een ongelooflijk luie gitarist, ja. Maar uh, hij is natuurlijk wel ja, heel populair. En, en, en ja, ook fantastisch dat dat goed. Ja. En nogmaals, zijn jaren bij John Mail. John Mail's blues breakers, die, die, ja. die Die altijd album dat is waanzinnig. En persoonlijk vind ik Derek en de Domino's... vind ik ja echt wel een van de aller aller allermooiste uh, platen die ik ja. ken. En die ik grijs draai. Maar Peter Green... Green, maakt Peter Green bijzonder? Want het is geen soort conventionele blueschieterist... in de zin van Eric nou, Clapton. Kijk, hij, nou, wat Peter Green vooral heeft... maar hij is, laten we zo zeggen, sowieso heel erg beïnvloed... ook door B.B. King... Het is ook heel interessant om te zeggen... dat B.B. King op een gegeven moment van hem heeft gezegd van... he's the first guitar player that made me cry. Oh, wat en wat, wat, wat Peter Green echt heeft, is uh, misschien het allerbelangrijkste... in het maken van muziek. Dat is een bekende uitspraak, ook van Miles Davis. Van, het gaat er niet om de noten die je speelt. Ja, die zijn belangrijk, maar vooral de noten die je niet speelt... Ja, en wat Peter Green dus heeft, is dat hij dus een, een, de tonen die hij speelt, dat elke toon die komt gewoon binnen. Maar hij heeft ook de rust erin om met hem mee te gaan in al die tonen. Ja, en dat vind ik echt toch. Ik heb echt, ik stond ook echt te janken bij het podium. Als hij aan het, het soleren was, stond ik te janken. Waarom ben jij geen gitarist? Je bent bassist. Nou, ik, ik heb maar heel weinig talent. Dus ik ben blij dat ik uh, met die vier snaren een beetje uit de voeten kwam. En ik moet ook zingen, ja. hè? Dat, Dus uh, ik, ja, heb, ja, ik heb ja, genoeg ja. te doen. Voor mij gaat de leven beginnen. We gaan dans naar dit land. Daar waar soleil en het vent, mijn parents avaient gardé mon cœur d'enfant pour moi la vie va commencer et mon passé sort de l'oubli foulant le sein de ma prairie chevauchant avec mes amis pour moi la vie va commencer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 Entre le ciel et mes amis, Pour moi la vie va commencer. Voor moi, moi la vie va commencer. Pour moi la vie va commencer. Nou, misschien tonnen we terug naar het de invloed. je eerste singeltje. Ja. Oh ja, nou ja, ik was 13 hein? 1963. Ja. Uh, dat was wel grappig, dat, dat, dat, zie, dat zie je helemaal niet meer. Maar uh, ook dat was de jaren zestig. Niet alleen de, de, de, de Engelstalige nummers uh, werden dit. Nee. Nee. Duitse nee. nummers, Frans. Ja, Frans. Frans natuurlijk. Adamo had je ook. ja. Ja, ik vond het wel dat... dat maar jouw single was? Poor la Viva, kom <laughs> Ja. Nog een keer? Poor maar.. La Viva C. Oh die! Johnny Holiday! Ja! Yeah. Ah, dat denk ik altijd! En wie in Nederland, welke jongeman was niet verliefd op Sylvie Vartal? Ja! <laughs> oh, cool. ja. Maar dat was grappig in die tijd. Je had uh, zo'n zo hit, dat was de officiële plaat. Ja. Yeah. Maar uh, Froben Reesman in die tijd had het merk Discofoon. En het, die, die maakte van elke hit een cover. Oh, door, okay. door een onbekende artiest. Ja, ja. Ja. En dan kon je hetzelfde liedje kopen. Ah oh, nee, nou, dat was niet Stort. echt. <laughs> ja. Oh, dat ja, dat was 3,95. Ja, 3, ja. uh, 3, ja, ja. Uh, 3 nou, was ja. Bij zijn hoop geld, ja, voor een singeltje. Ja, zeker. En jij, uh, Tom? Ja, ik, de uh, Avenue Brothers. Huh? Ja, dat was helemaal gek. gek ja. en, uh, en het voordeel was wel... ...dat mijn ouders dat ook wel mooi vonden. Want de Brothers is natuurlijk nog ook steeds wel... ...het is een waanzinnig goede muziek. Maar het is natuurlijk ook niet bedreigend... ...of het is nee. opeens revolutionair of wat dan ook. Nee. En wat ik wel interessant vond... ...dat ik pas ook in een documentaire over Paul Simon ook wel echt hoorden dat Simon en Carfunkel... ook echt ongelooflijke fans waren van Klopt, de Everly Brothers. Ja. En enorm door beïnvloed zijn. Sterker nog, ze zijn die eerste periode... Uh, Simon en Carfunkel ook echt bezig ja, geweest... om helemaal die Everly samen te creëren. Ja, Op hun manier, ja, met hun ja, stemmen. Ja, ja. En later is dat natuurlijk meer gaan veranderen... en uh, Tuurlijk, meer, meer afwisseling. Ja. En niet alles twee stemmen of zo. En ze hebben ook dus nog een keer concert uh, gegeven... met die, uh, met die twee jongens. Klopt, en de serie uh, van ja, al een paar jaar ja. geleden inderdaad. Maar ik, ja. uh, de Evan ja. Ballers, en ik vind het nog steeds... ...waanzinnig ja. goed muziek. Ja, zeker, ja. ja. ja. ja. ja. ja. Nog even over die muziek ja. zien ja. uit de jaren zestig. Uh, ik kwam goed herinneren met Tom misschien ook, want jullie ook wel. Als je dan uh, een LP ging kopen... ...of van plappers te kopen, ging je eerst natuurlijk... Uh, ...ergens... Beluisteren, ja. Dus als ja. je de, de hoge bel kwam. Hoge bel, nou. Ja. Daar kwam, kwam iedereen tegen. Ja. En uh, luisteren, maar niet kopen, natuurlijk. <laughs> nee, dat beneden in die kelder. Ja, ja, ja, ja. Hoge bel is geweldig. Ja, ja, ja. ja. Hele ja. beroemde zaak. Ja, ja, ja. ja. ja. ja. Nou, ik weet nog even over Johnny Holiday, want... Want ik was natuurlijk wat. Uh, uh, uh, op een gegeven moment dat Heide was, was ik ook enorm fan van. Ja. En. Uh, en natuurlijk ook vooral door Sylvie Fatan. Maar. Maar ik vond, echt, <laughs> ik vond hem echt te gek. Maar ik weet ook nog dat ik zat in die tijd op kostschool in Weert. En. Uh, en. Dan <laughs> nou was het zo dat, dat we sliepen boven helemaal op, op ergens op de vierde etage of zo. Ja. Had je grote slaapzaal en daar moest je allemaal slapen. En. Ik was toen zo gek van Johnny Holiday... dat ik wilde hoe dan ook die kuif van hem. Dus oh, wat gebeurde, toen stond ik de dus ochtends op... en dan je en zo, en dan had je een pot brilkriemen... en de smeden die erin ja. en alles. Maar toen moest ik dus vier trappen naar beneden... en tegen de tijd dat ik beneden was... was die kuif alweer. In de <lacht> kon ik weer terug naar boven. Dus dat is altijd mijn herinnering aan Johnny Holiday. <lacht> ja, ja, ja. Ja. Kijk, in die zin, wat je zegt, blues... en ja, als ik Jacques Brel hoor... Dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk Franse chanson. Ook, ook al zit het ja. in het Nederlands. Ja. Maar ik ervaar dat ook als een soort bluesgevoel. Want de man is een en al emotie. Ja. Ja, dus je blues ja. chapelle. Dat is gewoon als je die, die ja. hoort. Daar krijg je wel van. Ja. Dat is zo intens. Nou, ja. Dat is wat je ook wel terugvindt. In een andere vorm. Maar wel ook echt wel weer terugvindt in die blues. Ja. Maar ook in gospel. Zeker. Ik weet niet of ja. jullie The Summer of Love hebben gezien. Die film. Over het zwarte voetstok. Zeg oh maar, ja, dat nee, hebben niet is gezien. Nou, heb. nee. Nee. Nee. Daar, daar zitten een paar ja? scènes in met, met, met koffelkoren en Mahalia Jackson. En, en, en die. Uh, och, jongen, jongen, als je zie dat ziet, jongen, nou dan. Ja. <lacht> Mooi. Ja, zo nee, ja. Ja, op, ja, ja. Ja. Maar ja, dat was ook een beetje het repertoire van het kerkbandje van ons. Want ja? we moesten dus optreden, de kerk, om de jeugd. Uh, ja, binnen halen, ja. En, en er waren de liedjes van Kumbaya en uh, oh, natuurlijk, ja. Go Tell to the Mountains. Ja. Dat werd gezongen. Het, ja. <laughs> All well, our friends is winning, they say, ooh la la, wake up please. Wake up, Wake up little Susie. Wake up. The movie wasn't so hot, it didn't have much of a plot. We fell asleep by goose, just cooked our reputation. He shot. Wake up, little Susie. Wake up, little Susie. Well, what are we gonna tell your Mama? What are we gonna tell your Papa? All our friends with wat Een artiest bijzonder maakt, is wat is nou jouw identiteit? Waarin onderscheid je jou? Dat kan met je stem zijn, de manier waarop je stem gebruikt. Ook je gitaar, maar net wat jij met je gitaar doet. En niet alleen dat je een solo helemaal perfect kan spelen. Want dat ja. kan soms zelfs heel, heel erg saai zijn. Ja. En, nou goed, dat is dus. En wat had John de verleden dan als bijzonder? Waarom was John de Nou, ik durf echt wel te zeggen. Nou ja, sowieso waren wij natuurlijk gewoon. Was het bijzonder dat er een band was die blues speelde? Oscar Benton was er ook wel, dat is ook zo. En je had QB, en er zullen nog meer geweest zijn. Een liefdeblues had je. Dus laten we zo zeggen, dat begint erbij. Vervolgens was het gewoon zo dat wij ons echt onderscheiden. Ik had ook het voordeel, ik had dus al die bandjes meegenomen uit Engeland. Oh. En wij speelden dus de nummers van die bandjes. Ah. En dat waren heel veel nummers die nog nooit waren uitgebracht of gedaan. Dus dat was ook al, denk ik, al heel bijzonder. Ja, zeker. Maar wat echt wel bijzonder was, dan ben ik serieus, dat, dat had echt te maken. Jos wilde. Nou, ik, ik zal het ook nooit vergeten, ik kwam dus terug uit, uit, uit Engeland... En uh, ik wilde ook gewoon in een band en muziek maken ja. of zo <laughs> En ik kom dus bij Jos de Wilde, dan kom ik bij hem thuis. En ik laat hem een bandje horen. En dan hoorde je dan ook Jeremy Spencer. Dat was dan de slidegitarist van Fleetwood Back. Okay. En die deed dan Dus My Broom ofzo, weet je wel. Ja. En uh, Jos die pakt zo'n gitaar. En die... Uh, en die... Ja, die, wat, wat pakte hij nou precies? Het is dus niet zo'n buisje, wat, wat dingen ook had. Nee. Maar uh, pakte hij gewoon iets van, van, van een wat was er nou? Ja, een stukje staal? Gewoon, wat, oh, wat, ja, wat, hij, wat hij had... Die was zijn stu stuur? zijn stuur? Ja, van zijn stuur. fietsstuur, ja. Ja, fietsstuur. Ja, ja? Had, stukje... ja had, hij, had hij een stukje zo gedaan. Maar wat, wat <laughs> ik dus dacht, ja, ik ben daar geweest en wist ik veel. Ik denk, ja. ja, er is maar één iemand die dat kan spelen en dat is Jeremy Spencer. Ja. En, en, en, en die jongens, die, die luistert, die begint ja? met dat. Gek. Helemaal toch te spelen en te doen. Dus ja, dat klikte natuurlijk gewoon enorm. Want hij ja, ja. vond de muziek geweldig. En ik vond natuurlijk geweldig wat hij deed. Nou, vervolgens... Nou, wat is echt gewoon een vertreffelijke pianist. Echt dat bloesgevoel. Echt dat, dat rechterhandje en zo. Met je linkerhand, ja. maar vooral die rechterhand die lekker kon gaan. Ja. Dus dat was al heel geweldig. En dan kwam er nog eens een keer op een gegeven moment... Uh, Frans de Kleij, die gieterist die nog steeds in de band zit dus. Ja, ja, ja. en die was ja, voor mij de Nederlandse Peter Green. In de zin dat hij ook heeft wat Peter Green heeft. Namelijk... Het weglaten van noten en hij jou meeneemt in zijn, in zijn spel. Oh, oh Want in hem herkende ik veel van Peter Green. Ja, het is ja. heel, dus uh, ik vond dat heel ja. bijzonder. En dat maakt ja. ook voor mij dat ik denk, ja hier, uh, ja. hier, hier ga ik wel eventjes mee gezien, door. Ja, want ik weet nog heel goed. Ik heb toen ook voor Hitweek een interview gedaan met, uh, met, uh, met Peter Green en Danny Curwen. Die gitarist die toen net bij uh, Fleetwood Mekker Mecca bij was gekomen. Op zich was het weer een aardig verhaal. Omdat het groepje mensen, dat, waar ik dan deel van uitmaakte, mannen 15, die altijd naar die concerten ging. was Danny Curwen was een van die mensen. Dus die was van dat vriendengroepje, die naar al die concerten ging. En die had zijn eigen band, de Boiler House. En Peter Green was een keer wezen kijken. En die dacht van ja... Die, die begeleiding, die drummer en die, en die bassist. Nee, jij bent een goede gitarist. Jij moet betere ritmesessie hebben. Toen heeft hij een advertentie gezet in de Melody Maker. Want dat was ook echt op blad waar hij dat deed. Peter Green voor Very. Nou ja, goed. Ja, ja. Echt talentvolle gitarist zoekt uh, drummer-bassist. <laughs> en ik heb dus die sessies meegemaakt in een pub ergens in, in Noord-Londen geweest. Een hele dag lang. Nou, ik denk echt dat in totaal meer dan honderd man zijn komen opdraven, so. Allemaal drummen spelen. En Peter Green, Die zat alleen maar te kijken naar Danny. Echt helemaal bijna verliefd naar Danny naar zijn spel. Dat vond hij zo mooi. <laughs> en dat was afgelopen. En toen zei hij van... You better join my band. <laughs> en toen was hij dus bij de band. En toen heb ik dus dat interview voor Hitweek gedaan. En dan weet ik nog. Hadden ze net Mr. Wonderful hadden ze uit. En in dat interview zegt Pieter ook dat hij er wel echt trots op was. Want de Beatles hadden gezegd dat ze het een fantastisch album vonden. En het was toch zo, ja, de Beatles waren toch de Beatles. Als de Beatles dan ja, een stempel ja, ergens ja, op zetten ja, of zo. Ja, ja. Dus uh, ja. Echt, ja, echt een ongelofelijke tijd. Ja. ja, heerlijk. I'm still living. Spending my days in a run-down, flea-bag hotel. I'm still living, spending my days in a run-down, flea-bag hotel. I'm looking for a free ride.